Slam FM, phonefuck. Ja, voor degenen die nieuw zijn en zo rond tien overal wachten deze woensdagochtend. Wat is nou de Slam FM, phonefuck? Nou, uh, Lex, Nienke die omschreef het net erg mooi op Twitter. Ze schreef wat Lex Gaardhuis doet in de phonefuck. Dat zouden we stiekem allemaal wel eens willen doen. Maar we zijn er eigenlijk te scheiterig voor. Je merkt het. Gebeurt het online, moet je bij Leo zijn. En zit bovenop jouw tweets met hashtag Slam FM. Je kan ook altijd mee twitteren tijdens de phonefuck. Vandaag een werkloze advocaat. Ene uh, Bram M., die uh, alles kwijt is en zijn vrouw is bij hem weg, Eva Jinek. Zijn baan is gisteren van hem afgenomen. Hij moest tonnen euro's betalen aan de Belastingdienst. En dus heeft hij wel even geestelijke hulp nodig. En dus belt hij met de telefonische pastor. Hey man. Ja, goedemorgen mevrouw. Nou, Bent u uh, de pastor? Ja hoor, ik ben ja. ook de pastor, ja. Oh, daar bel ik eigenlijk voor. Als u oh, tijd heeft. Ja, Dat is goed hoor. Ja, ja, ja. Ja, u spreekt met Moskofiets. Goedemorgen. Ja, zeg, goedemorgen. Ik, uh, ik heb een beetje... Het, het stapelt zich een beetje op bij mij in mijn leven. De, de sores. Ja. Mijn vriendin is bij me weg. En dat plotseling gebeurd? Ja, nou ja. Het geld was op en toen was ze weg. Oh. Eigenlijk. Ik ben uit mijn uh, ambt gezet, maar mijn beroep ook niet meer uitoefenen. Zo. Dus dat is, allemaal, en dat is allemaal binnen een tijdsbestek van twee dagen. Dus, uh, nou, dat is zo snel. Ja, dat is niet fijn natuurlijk. Nee. Dus ik vroeg me af uh, ja, wat te doen, hè? Ja, zeker. Geestelijk gezien. Ja. Want wat ik me afvroeg, kunt u de heer uh, elke dag in uw leven uh, gebruiken? Ja hoor. En een je ook zo te horen. Sorry? He, he, ja. heeft, heeft u last van uw stem? Nee, nee hoor. Oh, oe, sorry. Nee. Nee, ik denk bij verkouden misschien hè. Nee, nee hoor. Van van mij. Oh, ja. ja, ik ben net van buiten, van buiten. Of oh, dat vindt? zal het zijn. Ja, ja, ja. ja. ja. Het probleem is, ik heb, ik heb nogal veel geld aangenomen van klanten wat eigenlijk niet had gemogen onder de tafel door. Ja. Toen dacht ik, nou de heer knip vast een ogen dicht, die ziet dat niet. En ja, hij heeft het waarschijnlijk toch gezien en ik ben er uiteindelijk toch voor gestraft nu. En dat is plotseling gebeurd? Ja, nu. het is echt plotseling hoor. Binnen, binnen vier dagen was er gevierd advocaat uh, regelmatig in Eertige Boulevard te zien. Uh, oh. En, en, en nu is het... Uh, ja, waar ben ik? Helemaal niks meer eigenlijk. Nee. Nee. Maar je uh, hoeft niet te wanhopen, hè? Hoeft niet, maar... Nee, van u. God lijkt me. Mag wel, hè? Ja, oh, God, God lijkt mij. Zeker. Ja, maar waar vind ik God? Dat is, ik bedoel, ik ja. heb mijn een tijdje niet gesproken natuurlijk, om het maar even zo te zeggen. Hè? Ja. Maar, ja, waar, uh, ik bedoel, ik heb niet in de WhatsApp staan. Hoe kom nee. ik erbij hè? Ja, maar bidt u wel tot goed Jazeker, Ja, zeker, ja. Ja, ik heb nou. bij de afgelopen dagen toch wel ja. echt, uh, om, een, om, om een beetje plat te zeggen, lesbische gebeden om hulp. Ja, hè? nou, dat is heel goed. Maar hij verhoort u hoor, dat zat best echt. Maar het zou niet kunnen dat hij omdat hij op leeftijd is dat hij een beetje gehoorproblemen heeft dat hij mij niet hoort of dat het te druk is in verband met nee, die Sandy, nee, klopt, Sandy in Nee, omdat nee, er natuurlijk veel arme zielen nu met die orkaan Sandy in Amerika uh, zitten ja, bidden, dat, klopt, dat ik misschien ja. toch achteraan in de wachtrij zag. Nou nee hoor, want oh. onze God is echt wel machtig. Precies, die kan, die heeft zoveel hulplijnen en die kan het allemaal Juist, tegelijk. Uh, ja, ja, ja, hij ja. ja. is ja. hoor dat u er dat bent? En hoe moet ik die gebeden dan? Want dat ben ik natuurlijk ook een beetje verleerd. En ik heb nu ja. gewoon gevraagd van, oh God, of mijn lekkere blonde mokkel bij me terug, of, of wat geld, of, of, of mijn beroep weer uitoefenen. een van de drie, zou dat kunnen? Nou, ja. dat ik gewoon hem vragen hoor, want het is echt... Uh, gewoon vragen wat je wilt, duidelijk zijn. Ja, duidelijk zijn. Duidelijk communiceren, duidelijk ook richting zijn, ja. God. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, En gewoon frank en eerlijk, weet je niet? Ja. Dat het uit uw hart komt, dat Uit dat hart. Van God. Vindt u het ja. goed als we samen bidden? Nou, is goed hoor. Ja? Ja, begint u maar, ja. dan uh, zal ik u helpen hoor. Ja. Uh, lieve God, op deze moeilijke dag vraag ik u toch om steun en in ieder geval een beetje geld om de dag door te komen. Ik weet ja, dat ik vier ton onder de tafel heb aangenomen van de heer Holleder, maar dat moet u mij maar vergeven. Ik ben er al voor gestraft. Mijn ambt is van mij afgenomen. Nu is Eva ook nog bij me weg en... Uh, nou, ik hoop toch dat in ieder geval Eva inziet... dat ze bij me terug moet komen. Al was het maar voor de knetterseks. En dat ik toch in ieder geval... of mijn ambt, of mijn fortuin... of Eva terugkrijg. Want zonder een van die drie wordt het voor mij heel moeilijk, God. En zie ik het niet meer zo zitten. Ik mag ook van Albert al niet meer een boulevard verschijnen. Ook dat is een naar. Oh. En, en, en al deze vragen... Heer, misschien kunt u mij een antwoord geven. Amen. Ja, dank u wel, heer. Dat uh, deze man zo... Rechtstreeks tot u gebeden heeft, heer. En ik ben het eens met hem, hè? Ja, u vindt ook dat Eva terug moet komen. Ja, ja want dat is echt een belangrijke. Ja, ja. Eva is toch een vrouw, Leuke vrouw, hè? leuke vrouw, hoor. Jazeker. Nou, ja. dat is heel belangrijk. Ja, ja. Want een man en vrouw zijn tot eenheid geschapen. Daarom. Geschapen, begrijpt u? Ja, ja, ja, ja. En daar houdt u aan vast. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Nou, ik, ik, uh, ik, uh, ik wil u hartelijk bedanken. het heeft mij geholpen. gedaan, hoor. En ik zal u, mocht alles goed komen in Boulevard, persoonlijk bedanken. Bij Albert. Okay, graag wel. gedaan. Nu veel sterkte hè? Dank u wel, hoor. Ja, dag. Slimmer zijn